Ik open de zitting. Heden, de 20e maart 1894, aangeklaagd door Hippolyte Lacour, van beroep Koster, wonende in het arrondissement Seine-Anferieur, verschijnt ter terechtzitting van de arrondissementse al dan zitting houdende in het gerechtsgebouw van Assise, de aangeklaagde Celeste Césarine Luno, zonder beroep, weduwe van Weilen Antien Isidor Luno. Hippolyte Lacour, hoe luidt uw aanklacht? Edelachtbare, Het zal met Sint-Michelsdag negen maanden terug zijn geweest... ...dat mevrouw Renault op een bij me kwam. Ik had net het angeles geluid... Kunt dus u de... wat luider de... spreken? Edelachtbare. Het uh, zou met uh, Sint-Michel's dag bekend uh, negen maanden geleden zijn geweest dat mevrouw Lino op een middag bij me kwam. Ik had net het Angelus geluid. Nou had ik de beklaagde wel in de kerk gezien, edelachtbare. Ze had daar een, een kaars ontstoken voor de heilig Antonius. Ik, ik mag wel zeggen dat het me opviel, want bij de collecte laat ze meestal verstek gaan. Oh, maar goed, ik had dus net het geluid toen mevrouw Lino naar me toe kwam... en begon te praten over haar onbevruchte staat. Oh, Pardon? Over haar... onbevruchte staat. Doe maar dicht, Lacour. Ik wou je spreken. Nee? Ja. Of kan dat niet? Uh, ja, zeker. De zaak zit zo, ik wil een kind van je. Je hoeft niet zo te schrikken, Lacour. Het is strikt zakelijk. Zakelijk? Zakelijk, ja. Of dacht je soms dat ik ineens verliefd op je was geworden? Ach, mevrouw Rino, op onze leeftijd... Hoe bedoel je? Kan je het niet meer? De, op onze leeftijd laten we het verstand boven het hart spreken. Verstand? Hart? Hoe staat het met de rest, Lacour? Pardon? Kun je het nog of kun je het niet meer? Ja, daar wil ik geen vaagheden over. Als u nu al meteen over je leeftijd begint. Mevrouw Lacour heeft zich nooit hoeven beklagen. Als u dat bedoelt. Dat bedoel ik, ja, precies. Maar als ik vragen mag, waarom wilt u nou juist van mij een... Als het je lukt, betaal ik je honderd franc. Zodra de dokter zegt dat het goed zit. Dat is redelijk. Dus je doet het? Laat ik hem maar doen? laat u nader, alstublieft. Jazeker, hoog, edelachtwaard. Nou, ze wou dus een kind. En ze vroeg mij haar erom te helpen. Dan had ik het er haar Ik begrijp er niks van. U zegt dat ze een kind wil hebben. Wat voor kind? Wou ze er een adopteren? Nee, zeer hoogheden Ze wou oh, een nieuw. Wat bedoelt u met een nieuw? Nou, een nieuw gemaakt kind. <laughs> Zo een dat je krijgt als je man en vrouw samen bent... en dat je dan samen een jaar niet wel. Tot welk doel deed u zo'n ongewoon voorstel? Wat zegt u? Waarom vroeg u dat? Ja. Ede hey, wachtbare, daar ben ik pas later achter gekomen. Ziet u, uh, toen haar man, Antien Isidor, op sterven lag, ja. uh, kwam de notaris bij de langs. Het is trouwens. Dat moet ik zeggen. Ja, het loopt nu snel achter, meneer de noodhars. Gaat u even zitten? Ja. Beuker, had u man nog de tijd om onze papieren in orde te maken? Dat maakt het verschijnen in het zoveel rustiger. Als men weet dat men zijn nabestaanden verzorgd achterlaat. Zegt u dat wel? Zo is het. Mijn man is altijd de zorgzaamheid zelf geweest. Ja, ja. Ja, ja dat is uh, duidelijk. Ja, dat blijkt ook weer uit uh, dit testament. Zo moest er meer zijn. Zijn familie gaat boven ons. Mag ik u iets aanbieden? Of oh, kom je lusten vast alleen? Dat houdt de kou in de botten. Zullen we maar denken. Zo. Hij heeft dus goed aan zijn familie gedacht. Jazeker. Als er geld komt aan zijn familie. Dat weet u toch? Oh ja, natuurlijk. We hebben het er vaak genoeg over gehad. U behoudt natuurlijk de inkomsten uit de, de winkel. Ja. Het is jammer. Evenwel moet ik zeggen, het is jammer dat u. Samen ging geen kind eruit houden? Meneer, meneer, meneer, van Sonder. Ach, men leert zich bij zoiets neer te leggen. Die me even voor hen. Hoe de... best van je? de En anders zouden ze toch maar paar vroeg vaderloos geweest zijn. Ze waar woord, mevrouw. Het getuigst van zullen we maar zeggen <laughs> weet u ik heb uh, begrepen dat de familie van uw man er toch al warmpjes uh, bij zit als uh, u nou kinderen had gehad had u natuurlijk de erfenis gekregen Als ik kinderen had gehad, dan had ik. de erfenis gekregen. Natuurlijk, mevrouw. Zo so luidt de wet. Zo so luidt de wet? Zo <laughs> so luidt de wet. Fijn. Het bleek dat ze binnen tien maanden een kind moest krijgen. Ja, ik bedoel. Uh, dan zou dat kind nog als wettig erkend worden. En dan zou zij de erfenis krijgen. Nou, toen besloot ze daar onmiddellijk werk van te maken. En uh, kwamen ze bij mij. Omdat ze weten dat ik al acht levende kinderen ter wereld heb. Oh. Ja, ja, ja, zeker, ja. En de, de oudste is uh, kruidenier en kaam... ...en is wettig gehuurd met Victoria Elisabeth Rabot. En de op een of ja, de bijzondere heden moest... achterwege blijven... ...bepaalt u zich tot de zaak zelf? Ja, dat zal ik doen, hoog edelachtbare. Nou, mevrouw Lino kwam dus bij me nadat ik het angeles had geluid... zoals ik al de eer had om u te vertellen... ...en ze zei... Hoe eerder, hoe beter, Lacour... and we'll have a look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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Nou, ik doe dus mijn best. Ja, nee. Ja, oh. Oh, oh. in het midden. In het midden. Ja, maar. maar nou een nee, oh, oh. dat moet hij niet doen. Nee! Hey. Ja. En na zo'n uh, week of acht hoor ik met genoegen dat het me gelukt is. Ja. Maar toen ik om die honderd frank bij haar aan toen wou ze niet betalen. Ik ben er nog een paar keer om geweest, maar nog, nog geen zoek onderaf. Nee, ze maakten mezelf uit voor impotente oplichter. Ja. Nou, dat, dat, dat is een beschuldiging. Die, die slaat ergens op als u de figuur bekijkt. Ja. Mevrouw Lino... Hoe kunt u die kwalificatie verantwoorden? Ja. Uh, nee. Uh, wat bedoelt u? Kunt u bewijzen dat het kind dat. U... Oh, hoe ik dat kan bewijzen! Meneer heeft geen enkel wettig bewijsstuk dat het kind van hem is. Hoog, edelachtbare. Maar ik kan zeggen dat het niet van hem is, dat zweer ik op het hoofd van mijn man Zaliger. Mevrouw ja. Lino... Welke reden hebt u om te twijfelen dat deze man de vader is van het kind dat u bracht? Welke reden? Welke reden? wat dacht u? Nadat ik bij hem was geweest en hem die honderd vrouw had beloofd, heeft die uitslover die opschat niet in zijn mond kunnen houden. Mevrouw Renault, hebt u even een ogenblikje? Je ziet toch dat ik gesloten ben? Ja, maar ik had u even privé willen spreken. Nou, kom dan maar even binnen. Goed, mevrouw. Ja, maar. maar even zitten, Piet. Ja, mevrouw. Oh, als ik u vragen mevrouw Renault. Nou, kun je zo beetje gezien, Hebt u die honderd frank. nog afgeboekt? Welke honderd francs? Die de koster nog uh, van u te goed heeft. Ik weet niet waar jij het over hebt, Lepiek. Ja, ja, die koster. Dat is mijn moeder. Die laat het vlees rondgaan zonder te schenken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik begrijp niet wat jij bedoelt. Mevrouw Dineau... Al ben ik nog nooit bij u over de vloer geweest. Uw man Zaligen en ik kennen elkaar tamelijk goed. Ja, ik mag zelfs wel zeggen dat we vrienden waren. Daarom voel ik mij verplicht u te waarschuwen. Ik weet het is een delicate zaak. Maar toch, als huisvriend te dus eigenlijk... Waarschuwen voor, voor wat? Voor de lege vlaag zullen we maar zeggen. Waar heb jij het over, Le Piek? Laten we nou bijvoorbeeld die rooie van de koster eens nemen. Dat is een derde of vierde. Ja, het is een vierde. Denk die? Denk die? Maar wat zou je toch kom nou. U begrijpt toch wel van wie die roeie is? Nee, daar heb ik geen flauwe notie van. Hij zelf ook niet. Daar is hij nooit achtergekomen. Ze zijn trouwens geen fan van hem. Wat vertel je me daar nou? Ja, ja, Die kos is wel. Die was niet anders dan ze nu is. Nee hoor, dat heb ik nog wel eens gehoord. Zo zo'n peper, wat kan je nou hoor? Die heb ik nog een vriend nodig. Hij trui is een temperament. Shamel! Geen kwaad woord horen over mevrouw Lacour geen kwaad woord, begrijp je dat? En zeker niet van jou. Meen je dat nou echt? Van die ene rooie? van allemaal, vrouwtje. Dat is niet van nee. Maar van die ene rooie... weet ik het wel heel zeker. Oh, nee. En dat vertel je mij zomaar. Blijf toch onder ons, mevrouwtje. Aan die praatere koe zal ik het dus niet vertellen... Dat u met het oornetje loopt. <laughs> maar ik dacht dat u het wel even moest weten. Gezien we uw speciale omstandigheden zullen we zien. Heeft Lacourie dat allemaal verteld? Ach, weet hoe dat gaat. Ja, best op. Maar maar Dat van jonge vrouw is natuurlijk onzin. Ja. Dat had u niet overdoen, maar door het... Ik bedoel, er zijn genoeg mannen. ...die wil graag van willen zijn. Voor niets. Voor helemaal niets. Ik bedoel, nu weet je de feit. Ja, u kunt toch geen risico nemen. Niet Als u zo graag een kind wil hebben... Dan ben ik dus nog laten. Daar ben ik echt niet kinderachtig in. Mevrouw Lino. Misschien heb je gelijk, Lepiek. Ik kan geen risico nemen. Zo is het, mevrouwtje. Zo is het. Ja dus, hoogheden lachbare. En ik wil maar zeggen dat meneer niet eens de vader van zijn eigen kinderen is. Van niet eens. Je liegt, Lieg ik? Lieg ik? Wil jij beweert dat ik sta te liegen? Iedereen weet dat jouw vrouw met Jan en alle mannen weggingen. Jan en alle mannen zijn. Getuige zat, zeer lachbare. Laat ze maar voorkomen en vraag ze maar uit. Je liegt, Ik lieg. Zo, lieg ik. Hoe kom jij dan aan die rooie bij je kinderen? hè? Is die ons ook voor jou. Ik verzoek u zich te onthouden van persoonlijke aanvallen. Of ik roep het tot de orde. Wat u gelijk hebt. Nou, edelachtbare, Césaire Piek, Daar zit hij. Gaf mij dus zijn medewerking. Voor het geval dat Koer er niks van... Oh, Onduidelijk zou zijn. Maar er waren er meer die ervan hoorden dat ik absolute zekerheid wou. Hoog lachbare. En toen kon ik er wel honderd krijgen als ik had gewild. En, en weer lang. De heer zei dat ik wel gek zou weten om Lacour 100 francs te betalen. Waar hij niks meer gedaan had dan al die anderen die het voor niks deden. Dat uh, als je bij die mensen beloofd, Je hebt, mij je 100 francs te goochelen. Voor... <coughs> Edelandsware, ik heb op dat geld gerekend. Ik weet wat ik kan en, en een beloofd is een beloofd en dat moeten ze zeggen de ouders. 100 francs! Ha! 100 francs vraagt hij voor zoiets. De lappe De anderen vroegen geen rode cent. Vraag het ze dan zeer edel hoogachtbare. laat ze het maar vertellen. Vraag het ze dan niets nut. Ik had er wel honderd kunnen hebben voor niks. uitgeloven die je bent. Al als je er honderdduizend kunt krijgen. Kom niet als ik gewild had. Ja. Ik heb mijn werk gedaan, dus moet jij ook een jouw deel van dat. Bewijs dan dat je dat gedaan hebt. Bewijs dat als je kunt. Al lichter, ik dacht je uit dat te bewezen. Huh. Ik verzoek u voor de laatste maaltje te het onthouden van persoonlijke aanvallen. Edelachtbare. Het kan zijn dat ze niks meer voor gedaan hebben dan al die anderen... maar mij heeft ze er honderd zwang voor beloofd. En waarom moet u in die anderen lopen, hè? Want als jij helemaal het recht niet toe, kan het gewoon nog een eentje klaargespeeld. Wie Niet waar, die Oplichter! Vraag het maar aan de getuigen zeer in, lachbare. Vraag het ze mij. Gaan wij nu over tot het oproepen van de getuigen uit deze Lucas Chandelier... Célestin Pierre Sidoane, César Lepic, Charles-René Legrand, César Favier, Ferdinand Jésus-Marie Estatigu, Napoleon Boulanger en Prosper Napoleon Cornu. Zijn deze getuigen in de zaal aanwezig? Ja zeker wel. Wilt u dan even opstaan alsjeblieft? Gaat u maar weer zitten. Céleste, Césarine, Lino. Hippolyte Lacour. Overwegende dat de aanklager reden heeft te geloven dat hij de vader is van het kind dat mevrouw Lino zich wenste. En ook andere zij het minder dringende reden hebben het kind het hunne te noemen. En overwegende... Dat de goede trouw van Hippolyte Lacour niet in twijfel mag worden getrokken. Alhoewel het zeker twijfelachtig is te noemen of hij wel het recht had zich in zulke aangelegenheid te mengen, daar hij gehuwd is en dus door de wet verplicht om trouw te zijn tegenover zijn, zijn wettige echtgenote. Lacour? <togstuken> <togstuken> Wordt zo verwegende... dat het voor de wet verboden is betaling voor zulke daad te eisen? ...veroordeelt het hof... ...mevrouw Luneau... ...tot de betaling van... 27 francs... geld aan... ...hyponique Lacour... ...wegens derving van werktijd... ...en toegebrachte schade... ...aan zijn moraal. Al dus... ...komt er mevrouw Luneau... De terechtzitting verschenen in het rechtsgebouw van deze hele het de 1894. De stukken liggen publiekelijk ter inzage op kamer 44 van dit gebouw onder dossiernummer KT 1899 gedurende de tijd weten. de maart,